Zilveren Neus, een zuurzoet luisterspel door René Metzenmakers naar ideeën van Edmond Avoud. met medewerking van René Pauwels, Roger de Pape, Rick Witvrouwen, Leo Haalterman, Lode Blammaert, Gerard Swartelet en Jos Wilkes. Techniek, Leo Aardbelien en Gide van den Einde. Regie, Miel Gijssen. Ik heb een zilveren neus. Misschien vindt u dat helemaal niets bijzonders. Het is eigenlijk ook niets bijzonders. Zelfs niet voor een notaris en een welgesteld man van de wereld. Wanneer iemand u ter zou zeggen, zo wist u niet dat meester Alfred Lambert een zilveren neus heeft, u zou er niet eens verder bij nadenken. Wel zou u zich herinneren dat meester Alfred Lambert een naam met een zeer gunstige klank heeft. Meester Lambert, de meest briljante notaris van België. Gelukkig maar dat de hele geschiedenis nu vergeten is. Want ik verzeker u, mijn schitterende carrière heeft aan een zijden draadje gehangen. Wat zeg ik? Mijn carrière? Mijn leven, meneer. Het kan soms vreemd lopen. Eén fatale slag op één fataal ogenblik van één fatale dag omwille van de een of andere futiliteit en. Vandaag een stevige, gezonde neus morgen. Het is soms net of het gebeurde gisteren. En toch was het in 1897. De Brusselse muntschouwburg, onze opera bestond al 80 jaar in heel België slechts 67. Kent u de foyer de la danse van de toenmalige muntschouwburg? Oh, natuurlijk niet. Maar wanneer ik u vertel dat de sterretjes en balletdanseresjes er mannen van aanzien, rijksambtenaren van stending en secretarissen-generaal van, weet ik veel, grappige bijnaampjes schaven, dan weet u misschien wel wat ik bedoel. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik er drie maal in de week naartoe ging. Ik verklaar u echter met de hand op het hart dat het er in de foyer de la danse prettig maar zeer deftig toeging. Een spijtig voorval aangaande juffrouw Victorine Tompain... ...waarmee ik toen zeer bevriend was... ...was dan ook hoofdzakelijk aan een misverstand te wijten. Gezondheid, Henri. A la votre, de Villemboein. Ik vraag me af waar hij blijft. Waar wie blijft? Alfred. Maar die komt toch vanavond niet? Is hij dan nog niet terug? Terug uit Frankrijk. Maar natuurlijk is hij terug. Van eerder is er nog wel. Maar het is toch donderdag vandaag, mijn beste Henri? Oh, ja, ja, ja, dat is waar ook. Donderdag. Foyer de la danse. Op donderdag heeft toch nog nooit iemand... Uh, Maître Lambert in de cercle du chemin de fer. Kunnen we de? Nee, natuurlijk niet. Ik dacht waarom dat het woensdag was, hè. Auprès de sa blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Oh, blond? Henri, <laughs> oh, mijn beste, je loopt een paar maanden achter. Het is een brunette nu. Zo, yeah. ja, waarom ook niet? Alfred is wel niet meer zo jong, maar hij heeft charme. Na die erfenis zal er charme niet op achteruit gegaan zijn. Maar of hij voor lange tijd de slag zou kunnen leggen op mademoiselle Victorine, dat is een andere zaak. Heet de brunette zo? Victorine, ton pain. Nooit van gehoord? Nooit. Danseresje met weinig talent, maar met des te meer airs. Een meisje dat er weg zal maken. Haar moeder wacht alleen het meest geschikte ogenblik af om de rijkste partij te vinden. Waarom zal Alfred dan niet langer partij beslag leggen? Door die erfenis is hij nog een bomduit rijker geworden dan jij al was. Ah, als je over geld begint. Het is daarop toch dat het aankomt, Villemorin, dat zei je toch zelf. Voor mademoiselle Victorine? Ja, ja, ja, bespies dus, dus maar. En Alfred is naar Poitiers gereisd om een zware erfenis te gaan incasseren. Mijn beste Henri, jij bent oud-kaptein van de Garde Royale, nietwaar? Ik heb inderdaad die eer. Dan veronderstel ik dat je minstens een beetje verstand hebt van strategie. Bedoelt u dat misschien spottend, Marquis? <laughs> Blijf zitten, hoor jongen. Het was maar een grap. Een grap die een vergelijking moest voorbereiden. Kijk eens, welke kans geef jij een dapper man... gewapend met een sabel tegen een peloton-infanteristen... ondersteund door een veldkanon? Geen enkele, natuurlijk. <laughs> Wel, heel het bezit voor onze vriend Alfred... Erfenis in kluis kan vergeleken worden bij de sabelhouwer, terwijl de infanteristen in het stuk geschut misschien nog te gering zijn, vergeleken bij de portemonnee van Ayvaz Bey. Ayvaz Bey? Ja, waarschijnlijk van gewaarborgde oude adel, secretaris bij de Turks ambassade. Ik begin te begrijpen. Is die Ayvaz Bey misschien op bezoek geweest in de foyer de la danse? Inderdaad, dat is hij. En jammer genoeg tijdens de afwezigheid van onze vriend Lambert... Ik heb me laten vertellen dat mademoiselle Victorine plots voelde dat ze voorbestemd was om met een Oosterst te trouwen. <lacht> Ik hoop dat men me geen luggers heeft wijsgemaakt. En hoe denkt onze vriend Alfred daarover? Die weet nog nergens van. Hij is vandaag voor de eerste keer terug naar de foyer. Kwart over elf. Op dit ogenblik weet hij er beslist meer van. Misschien ook niet. Alfred is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk bijziende. Misschien heeft hij niet eens gemerkt wat er aan de hand is. Ja, dat is mogelijk, dat is mogelijk. Hé, hey, Morin, kijk, daar komt hij. Hij is dus vandaag ook niet geweest. Maar hij is iets zo bleek als een doek. Al fluit, jongen, wat is er gebeurd? Ach, vrienden. Vrienden, wanneer er een Frans-Turkse oorlog uitbreekt... ...dan kan dat zeer goed mijn schuld zijn. Maar ga toch zitten, Alfred. Je beeft als een riep. Gerson en Oh, Het is verschrikkelijk. Het is een ramp. Het, het wordt me fataal. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. nu. Kalm, oh, kalm, ik kalm. Als je wist wat me overkomen is, dan zal je zoiets niet zeggen. Oh, la, la, la, la. En als je nu eens eerst van je glas drinkt... ...en opgaat met hijgen en stotteren... ...dan kun je ons alles vertellen. Hm? Luister dan, vrienden, en geef me raad. Als je tenminste denkt dat de affaire nog kan gered worden. Om half elf is de vertoning van de Munschouwburg afgelopen... Als naar gewoonte begeef ik mij naar de artiesten uitgen. Ik meng me daar onder de deftige heren die daar zo als gebruikelijk hun dames opwachten. Ik steek mijn duurste sigaar op. Ik zie de moeder van mademoiselle Victorine staan. Een ogenblik later komt de dochter buiten. Ze gaat naar haar moeder. Gearmd stappen ze van door. Ik erachter. En dan... Ja? Oh, ja, dan... dan. Voor ik hen kan bereiken, zie ik reus van een kerel op hen toeschieten. Hij wil Victorine bij de arm nemen. Ik spring vooruit en werp mij op de aanrander. Een paar kreten, een paar gillen, een paar gloeiende sigaarpunten ontmoeten elkaar. Een dreigende uitroep. De dames vluchten. Ik sla toe. Binnen de tien seconden is alles afgelopen en zit ik in mijn rijtuig. Helaas. Met dit hier in mijn hand. Een kaartje? Ja. IJVAS B... Be secretaris bij de Ottomanische ambassade, Royal 102. Dat is niet zo, West. Stomme geschiedenis. Hoe kon ik het weten dat ze die Turk had aangemoedigd? En ik had mijn bril niet op. Als ik naar zo'n kanal die ga, dan zet ik nooit mijn bril op. Maar het schijnt heb ik hem een stomp op de neus gegeven. De koetsier vertelt het me. Het lijkt me erg waarschijnlijk. Er zitten bloedvlekken op je handschoen en op het kaartje. Zie je wel, zie je wel, hè? Daar zit ik nu met zo'n stomme Turk opgescheept. En dat alles om een, om een misverstand. Tot slot neem ik het de brave kerel niet kwalijk... dat die Victorine aardig vindt. En wat Victorine betreft... Oh, oh, er zijn nog meisjes in Brussel. En mooie ook. en mag er hallen. Wat zo'n verdraaide vuistslag voor onheil kan brengen. Twee deftige kerels gaan elkaar de keel oversnijden voor... voor, voor ja, mijn een... beste Alfred... als je het mij vraagt, moet ik je gelijk geven. Die vuistslag bederft alles. Als ik het me goed herinner... is er een Turks spreekwoord dat zegt... er zijn geen aangename stompen... maar een stomp op de neus... Is wel de meest onaangename van alle. Je bent wel bemoedigend. En dan zwijg ik nog maar van dat andere Turkse spreekwoord. Een vijand slaan in bijzijn van de vrouw waarvan hij houdt is hem twee keer slaan. Je beledigt zijn lichaam. En zijn zin. Henri, doe mij een plezier en dis me geen Turkse spreekwoorden meer op. Ze zijn allemaal even op beuren. Ach, maak je geen zorgen voor de tijd. Misschien hoor je het eens meer van die aivasbeen. Oh, oh, nee, nee, hè? nee. Dan vergis jij je. Zijn getuigen zullen al op weg zijn aan mijn huis. En hij, hij is beslist zijn sabel aan het wetten. Nee, nee, nee. Ik heb vuur in zijn ogen zien wonken. <tied> Aivaas, geef het waterkommetje nu maar hier. Je neus heeft al lang opgehouden te bloeden. Het is helemaal niet erg. Gezwollen natuurlijk. Ah, ah, bruski, soepitoeski, dat bladluis. Ja, ja, kalm nu maar. En wat zullen we nu doen? Wat we zullen doen, dat is heel eenvoudig. Morgen vroeg snijd ik hem zijn neus af. Rasta, af. De wet van de vergelding staat in de koran. Oog omhoog, tant om oog, tand om tand... Neus om neus, rustig! Aivaas, Aivaas, ik zal de laatste zijn ook maar iets kwaads te zeggen van de Koran. Allah vergeef me de gedachte daaraan alleen al. M maar het is wel zo dat sommige bladzijden wat ouderdom beginnen te krijgen. Sinds met is er wel wat veranderd. Vooral dan als het om kwetsuren van eergevoelens gaat. Trouwens, trouwens veronderstellen we een ogenblik dat we de vergeldingswet van de Koran naar de letter toepassen... Dat zou je alleen maar het recht geven meester Lambert een stomp op de neus terug te geven. Volgens welk recht zou je zijn neus afsnijden wanneer hij jouw neus alleen maar wat heeft beschadigd. Tja, in het bijzijn van mademoiselle Tompin en haar moeder. Ja, ja dat, dat was natuurlijk heel erg taktig. Oh, en daarom zeg ik bij Allah zijn neus moet af. Nasta, nasta. Ik wil bloot, bloot. Ik Higmeid, beloof me dat ik voldoening zal krijgen. Ik, beloof het me. Ik, uh, ik het beloof het je, Ayvaas. Alles eigen. je, ik met bij, trouwe vriend. En om het geval nog eens van een andere kant te bekijken. Wij vertegenwoordigen onze regering in het buitenland. Wij kunnen ons niet laten beleidigen zonder een bewijs van moed geven. Heel juist, ah. heel juist. Maar hoe zul jij met meester Lambert kunnen duelleren zoals in dit land gebruikelijk is? Je hebt nooit met de degen geschermd. Ah, degen, degen. Ik ga hem zijn neus afsnijden, heb ik je gezegd. Wat komt een degen daarbij doen? Ja, met de pistool ben je ook niet zo knap. Margmet, ik kan hem toch met een pistool de neus niet afsnijden? Nee, nee, nee, nee, ik ben vastbesloten. Zijn neus moet ik hebben. Ik met, mijn vriend, loop. Ga naar zijn huis. Breng alles in orde voor morgen. We zullen met sabels vechten. Ongelukkige, ongelukkige jij met de sabel. Je zou je eigen linkerarm afhakken. Van geen belang, maar zijn neus zal ik hebben. Ah. Och, ik merk het al, dat je niet tot betere gedachten te brengen bent. Ga, en zeg dat hij zijn neus ter mijner beschikking houdt. En, uh, mijn heren, ik luister. Ik met bij ondersecretaris bij de Ottomanische ambassade. Uh, dit is Osman Bay, onze eerste dragoman. En aangenaam. Wij hebben de eer als getuige op te treden bij het duel dat u met Ayvas bij zult aangaan. Oh, ja. wij, wij, wij hopen dat, dat u in te, te tussen uw maatregelen hebt getroffen. Mijn heren, dit zijn mijn getuigen. De marquise de Villemorin, monsieur Henri Steinbourg, ere kaptein van de koninklijke garde. Mag ik een paar woorden in het midden brengen? Ah, ah. Alsjeblieft, ma, magisch. Meneer, heren, het duel is een spel voor edelieden. Alles van het begin tot het einde hoeft correct te zijn. Nu geef ik u mijn opinie. Een stomp op een neus, omwille van ene mademoiselle Vittorin Tampin, vind ik voor een zo'n nobel spel de meest belachelijke inzet die men zich indenken kan. Ik mag u met de hand op het hart bevestigen en er met mijn borg voor staan dat mijn vriend meester Alfred Lambert, de achtenswaardige Ayvas B, niet eens gezien heeft. Het is nooit zijn bedoeling geweest nog de 28e noch nog iemand anders te treffen. Mr. Lambert meende de twee dames te herkennen en kwam toegesneld om, zoals de man van de wereld past, een groet te brengen. Toen hij zijn hand naar zijn hoed bracht, raakt hij, ...geen toevallig, maar vrij heftig, iets of iemand dat of die vanuit een andere richting kwam toegelopen. Inderdaad, zo moet het precies gebeuren. Het was een ongeluk, hoogst een onhandigheid. Maar men geeft toch geen voldoening duel voor een ongelukje, zelfs niet voor een onhandigheid. Inderdaad. Niemand, ik zeg wel degelijk niemand die stand en opvoeding van Mr. herkent, heeft het recht te durven veronderstellen dat het zijn bedoeling zou geweest zijn een wijslag te geven aan de 28e B., secretaris van de Ottomaanse ambassade. Mijn heren, zijn bijziendheid en de slecht verlichte straat zijn oorzaak van dit spijtige voorval geworden. Zo is het. Heren. Ik ben ervan overtuigd dat meester Lambert onmiddellijk bereid is aan Ayvas B. te verklaren... dat het hem ontzettend spijt hem per ongeluk geraakt te hebben. He, heb ik het goed be, be, begrepen dat u marquis bent, me, monsieur? Ik niet, meneer. Dit is Marquis van Villemorin. Daar, daar zullen we nood af aan houden. Doet u dat, heren, en vergeet vooral niet... dat ik u formeel durf te verklaren... dat een duel tussen Mr. en de achtenswaardige Ayfaz B... tegelijkertijd nutteloos, compromiterend en kinderachtig zou zijn. Akkoord. Wel, dan schijnt het me toe of de vrede reeds bij voorbaat ondertekend is. Ik moet u even wel verzoeken, heren... me de tijd te geven hierover eerst met Ayfaz B van gedachten te wisselen. Neemt u al de tijd, heren, al de tijd... Tot later, heren. Ta, ta. Tot, tot later. Ik zal u uitlaten, heren. Mijn compliment, filmerin. Alfred zal niet weten hoe je te bedanken. Ach, geloof mijn beste orde. Ik wil niet dat we er nog over praten. Roeski, drapas, brazuti. Denken dat ik gek ben, gaan jullie me misschien te achter te overtuigen... dat ik het ben die hem een stomp op de luis heeft gegeven. Hij heeft mij geraakt. Het bewijs, hij wil me zijn excuses aanbieden. Maar de... de... de marquise zei... Kan me niet schelen, wat hij zei. Er is geen plaats voor woorden daar waar er bloed heeft gevloeid. Zou ik ooit kunnen vergeten dat Victorine en haar moeder getuigen zijn geweest van mijn vernedering? Ayufas, ayufas, ik ben er zeker van dat de ambassadeur dit er wel niet zou toelaten moest hij hier in de stad zijn. Dan zou Hansa Pasha ongelijk hebben. Jullie zullen me toch niet in de steek laten? Da, da, dat nooit. Ah, het is drie uur in de morgen. Als ik vandaag voor zonsondergang zijn neus niet afgesneden heb, blijft er me maar één ding over. Starven. Goed. Goed, we zullen terug naar Mr. Lambert gaan. Kom je, Osman? Zeg hem dat niets, maar dan ook niets, maar van besluit kan doen veranderen. Over een kwartiertje zullen ze terug zijn. Voor de vijfde keer. Wel, mijn beste Alfred. Wat ben je zinnen te doen? Vrienden, ik heb een besluit genomen. Die Turk begint me te vervelen. Het is niet genoeg dat hij mijn Victorine heeft weggekaapt, maar hij houdt me ook nog een hele nacht wakker. Ik ben het beu. De maat is vol. Hij wil vechten? Goed. Hij zal vechten. Ik zal hem voldoening geven. Hij zou nog kunnen gaan geloven dat ik bang ben. Alfred. Maar laat ons het kort maken. Wij zullen trachten de zaak nog deze morgen te regelen. Ik zal onmiddellijk laten inspannen. We gaan op een paar kilometer van Brussel in het zonië bijvoorbeeld. Ik zal hem een lesje geven dat hem heugen zal. En voor de schandaalkrantjes er lucht van krijgen... zit ik terug op mijn studie alsof er niets gebeurd is. Maar Frère, denk toch eerst eens na. Daar moet ik nog meer nadenken. Kan ik anders, Thiel Je hebt gelijk. Je kunt inderdaad moeilijk anders. Het aandringen van dit Turk bewijst dat hij geen greintje gezond verstand heeft. Hij verdient een les. Hij zal ze krijgen. Ja, waarom niet? Ten slotte heb jij wapens leren hanteren, hè? <laughs> je hebt misschien meer uren in de wapens aangeoefend dan dat je in je studie was. <laughs> Alfred is een uitstekend leermeester ja, ja, ja, ja, ja. om wat Franse beleefdheid aan die onbehouden Turk te leren. Dat denk ik er ook van. Mijn beste jongen, onze positie is uitstekend. Vooral omdat we het recht aan onze zijde hebben. Al het overgebrust in Gods handen. Je hebt een solide hart en een vlugge hand. Denk erachteraan dat je beheerst. Het duel dient om de gekken een lesje te geven, niet om ze te doden. Het zijn alleen de domreken die een mens doden, onder voorwensel hem te leren leven. Vrienden, ga naar Ivas bij en zeg we hem... Wij weten precies wat we hem zeggen moeten. En hoe vind je de keuze van wapens? Zijn keuze, de sabel. <laughs> Ziezo, als de notaris zijn jagaf eens bekijkt, die ik voor hem heb uitgezocht... ...dan zal hij vast niet veronderstellen dat ik bang voor hem ben. Prachtig stuk werk. Sta, sta, staal van daar, daar. Damascus. Damascus, bah, ha, steen. Deze jattegan zijn van Japanijs staal, mijn vriend. Een ijzeren staaf hak je er even gemakkelijk mee door als een zacht gekopte asperge. Alles hangt er vanaf door welke hand ze gezwaaid worden. Zo is het, Ja, maar, Ja, maar je moet dat ook heel goed onthouden, Ayvaas. Je hebt helemaal geen ondervinding met deze wapens. Denk er dus om. Als je attaqueert, doe het dan heel omzichtig, onverwacht. Geef jezelf zo weinig mogelijk bloot. Als je je losrukt of terugtrekt... doe we dan uitsluitend en alleen met een snelle sprong. Dank je voor je goede raad, Dichmeid. Maar er zijn huis niet zoveel plichtplegingen nodig... om de neus van een notaris af te hakken. Bij Allah, daar zie ik het voorwerp van mijn wraak... al tussen twee flitsende brillenglazen tevoorschijn komen. Bent u bereid, heerlaar? Ja, dat ben ik. Dat Allah de christenhond straffen. Bloed wordt met bloed betaald... Je hebt me geraakt met de vuist. Ik, I was. zoon van Roesti... zal je raken met mijn sabel. De elegante dames zullen lachen... om je geschonden feestje. Het parfum de roos van Ismir... zal nooit meer je neus gaan te strelen. Dat moet je met mijn kracht geven. Moed, vraag ik niet. Die heb ik genoeg. Wilmorijn, sta je Er zit een kat op het terrein... dat iemand zijn wegjacht. Zegt hij? Inderdaad, een kat... Er zit een kat op het slagveld. Uit! Weg! Weg! Weg! Weg! weg, weg, weg, weg Hingouders is weg. Heer Marquise. We laten de eer van het vervel aan u. Kantus, Opgelet aan. Hé, moe, commandant! Heer! Wilt, maar hou je kalm, Alfred, ouwe vriend. Ben, uh, ik ben dus niet, niet dood. Nee, nee, nee, nee. Dood ben je niet ge ge gekwetst misschien. Erger dan dat. Erger. Vermengd. Ver mijn neus. Oh, mijn neus. Oh, ja. We moeten erin rusten. De schoft heeft hem afgehaald. Mijn neus. Oh, oh, oh, oh. stil hem maar, Alfred. Daar is de dokter. Hier is de gekwetste dokter Trike. Oh la la la la la la la. Kijk toch eens aan. Hoe is het toch mogelijk in zo'n toestand te gaan raken? Het moest verboden worden. Ja, mijn heren. De jeugd zal altijd jong blijven. Heb ook eens genuleerd. Bijna althans in, uh, in 1852. Heb mijn excuses aangeboden. En let wel, ik ben er vier op. Het menselijk lichaam is een der mooiste gevrochten van de natuur. Het beschadigen is een vergissing. Wat zeg ik? Een misdaad. Een misdaad, mijn heer. Maar enfin, dokter. Hier ligt een man die uw zorg nodig heeft. Dringend nodig, waarop wacht u. Spaar uw woord tot straks. Uh, Jazeker. Ik zal het slachtoffer dadelijk een stelpend middel toedienen. Ziezo. Hmm, zie zo. En, uh, en zo. Dokter, dokter, zeg me oprecht. En spaar me alsjeblieft niet. Zal ik mijn neus verliezen? Mijn beste heer, u kunt uw neus niet meer verliezen om de eenvoudige reden dat u al kwijt bent. Natuurlijk zouden we kunnen... Maar wat, wat, wat, wat zou u kunnen? Maar spreek dan toch, toch toch Ja, misschien bestaat er een mogelijkheid. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Tegenwoordig staat de wereld. Maar spreek dan toch, mijn fortuin, is het uw lieve sterven dan zo geschonden verder te leven? Dat is gemakkelijk gezegd. Maar uh, om tot de zaak te komen, uh, waar is eigenlijk uh, het deel van uw aangezicht dat afgekapt werd? Het moet hier ergens op het terrein liggen. Kom, Henri. Zoeken, jongen. Zoeken. Zoeken, jongen. Goeie hemel. Die De kat gaat ermee op de loop.